5 uur. De Kok met het NOS-journaal. Het schietincident vanmiddag in Amstelveen... waarbij een man en een vrouw licht gewond raakten... lijkt een liquidatiepoging te zijn. Bronnen melden aan de NOS dat de Turkse man bekend is bij de politie... vanwege betrokkenheid bij cocaïnehandel. De andere gewonde zou zijn dochter zijn. De liquidatiepoging zou zijn mislukt... omdat het automatische vuurwapen haperde. De politie kan dat alles niet bevestigen. Wel spreekt de politie van een gerichte actie tegen leden uit één gezin...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 De identificatie van de slachtoffers van de in Ethiopië neergestorte Boeing 737 MAX 8 kan nog een half jaar duren. Dat heeft Ethiopian Airlines bekendgemaakt. Veel van de 157 lichamen zijn zo onherkenbaar verminkt dat identificatie via DNA onderzoek moet. Nabestaanden hebben geen toegang tot de stoffelijke resten van de slachtoffers. Om toch een uitvaart te kunnen houden heeft de vliegtuigmaatschappij hen grond van de ramplek aangeboden...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 Dat was... Het niet meer goed Wat je ook doet er is er maar één Die dan moet Maar is dat wel ver Ik ben geen lievertje, Maar ook geen kerel zonder hart. Geef me nog een kans Ik Smeek je alsjeblieft Geef me nog een kans En laat me doen. ben bang en boos Ken je dat, er is van alles los Wat je al doet, en je krijgen niet uit je kool Wat je al doet, niemand geeft je een schouderklok Maar God is dat wel ver Ik ben geen lievetje, maar ook geen kerel zonder hart geen me nog een kans, smeek je alsjeblieft, geef me nog een kans. Vandaag echt weer tijd voor dokters overleg. En weet u wat mijn dokter zei?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 Weer mama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 De zee is jouw kracht enorm. Huh? Door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 Heel diep in je ogen Verzamel al mijn moed en schraap een heel. Er is iets wat ik je moet zeggen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 Slecht maar op, dan weet je hoe het En links, rechts, voor, terug, en we gaan we. Ik stop pas als ik vrouw ben, dus morgen zie Tuurlijk nog, ontmon. Dit is het ritme van de winter. Oeh, dat is lekker. Dan wordt weer een feestje. Schudden met die toeters. Hand in de lucht. Non de ju. Hey. Dat klinkt vrekkers goed. Gooi hey. die handjes in de lucht. Hey. Hey. De beat is aan en de deuren dicht. Alles maakt uit, behalve licht. Iedereen maakt. Het Helmond, maakt niet uit. Hoe haar zit los, hoe jurk zit strak. Gelijk wel, vaak u hem te pak komen kom eens dichterbij. Ga er vanavond mee met mij. We gaan op en neer. We gaan op en neer. Roken gaan op gek, met We gaan op en lekker! We gaan heen en weer, We gaan op en neer. We gaan op en neer. We gaan op en met een gaan op kontje,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 Thank you.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 in world. Je weet het hè, alleen als die ijs en ijskoud is.